Lieve luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. De gasten van vanavond zijn Alexander en George, of George en Alexander. Maakt niet uit in welke volgorde en ik gooi ze ook door elkaar. Dus dat, dat wordt ook nog wat, maar met de radio hebben we daar helemaal geen last van. Zij organiseren volle maansvieringen... Het Haarlemse Heksencafé. Uh, ze hebben een shop, uh, Mandragona. Mandragona. Zie je? Kijk, dat bedoel ik. En ze geven workshops in gebruik van kruiden en wierook maken. Tevens beheersen ze de Haarlemse Mysterieschool. Als mede-presentatrice is vanavond Mario van der Linden aanwezig. Mario is een goede bekende op de zender en bij Inspiratieradio maakt zij deel uit van het team. Welkom, Alexander. En welkom, George.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 Warm as a late night summer breeze. Humming some far away tones of the old yellow trees. And life is everything God meant it to be. just Jesse's singing soft as the joys of rain.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 soft as the Georgia rain to me. There's a trailer by the Things all right Cause Jesse's singing me to sleep tonight Jesse's singing me to sleep tonight And Jesse sings all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 ja, daar weten de telers hier ook alles van in, ja. de, in de regio. Het is een dat soort we... agrarische kalender bijna. Ja. Ja. En de ja. kou moet er overheen om, uh, om, om het juist weer allemaal in bloei te krijgen. Ja. Ik heb ook begrepen dat je bij bepaalde maanstanden bepaalde dingen ook heel erg goed kan doen. Planten, ja. haar knippen. Ja. Juist, ja. Ja. Dus ja. de, ja. de biologisch dynamische landbouw. Ja. Vroeger eh, heeft men ook altijd uh, in dat ritme geleefd, hè, zeg ja. maar. Ja.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 Soms 13 uh, ja, volle bedoel, maanden. bedoel de ja, ja. ja, ja, blauwe ja. maan Ja, ja de dat blauwe maan Dat is in vier of vijf jaar, geloof ja. ik. Ja. ja, dat is dus heel kort, is dat maar. Dat is dus heel zeldzaam. Dus vandaar de uitdrukking van: hé, hey, een blauwe maandag ergens lid van geweest enzovoorts. Ja, en ja, ja. ja. ja. ja. ja. Um, Hoe vieren jullie die volle maansavonden uh, en dat is al per keer eigenlijk. Uh, elke keer is er ook een, uh, een creatief gedeelte, zeg maar, waarin uh, de deelnemers dingen maken. Maar uh, proberen ook bijvoorbeeld naar uh, bepaalde krachtlocaties uh, te gaan. Dat kan zijn mooie locatie in de hout of um, bijvoorbeeld een of ander mysterieus labirint. Ja, en, en samenkomst, dat, dat staat eigenlijk voorop. Kijk, het is leuk om het alleen te vieren en om je eigen moment te hebben.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 Nicolette Kluiver van, oh, okay. van BNN. Okay, okay. Ja. Ja. Nee, oh, spuiten en <laughs> slikken. Ja, bekende heksen zalf. Ja, de heksen zalf. Ja, en ik, ik, ik, ik had dat gezien. toen dacht ik van, God, oh, dat, uh, dat geeft ook wel een, een, een, een beeld. Is dat ook een beeld wat je dan meemaakt op zo'n feest? Uh, nou, dit hebben we speciaal dan wel voor BNN gedaan. Dat is eigenlijk een productie van een uh, magische heksen Waarin ook echt uh, uh, stoffen zitten die werkzaam zijn.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 I put a spell on you. I put a spell on you. You better stop the things you do I ain't lying I ain't lying. You know I can't stand it You're running round. You know better be I can't stand it cause you put me down Put a spell on you Because you're mine to spell on you hey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 Oh, dat vind ik een leuke vraag, ja. um, Ik denk dat... We, op, voor mijzelf vind ik... Uh, bijvoorbeeld Alistair Crowley wel een... Alistair Crowley. Uh, ja, maar ook Elifas uh, Levi vind ik uh, zeer inspirerend. Oké. Okay. Ja, Alistair ja. Crowley lokt eigenlijk... Ja, dat lokt uit, hè. Uh, ja, dat kan niet missen. Uh, ja, waarom Crowley? Ik bedoel, hij staat bekend als uh, het beest. Als de man die allemaal gekke dingen deed... Uh,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 Don't try this at home, zou ik zeggen. Nee, dat, maar ja, ja dan kunnen dat we bij anderen ander. geloven. Misschien ook wel het dode tal gaan tellen. Ja, oké. Okay, <laughs> laten, laten we dat niet gaan doen. En wie is bij jou? Nou, even voor de hele leuke heks. Maar uh, dat is natuurlijk de heks van Haarlem. En ja, misschien kennen we er allemaal. Uh, Mallebabben.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 En uh, ja, ook wel voor wat opspraak. Daar hou ik wel van. Alen was vroeger ook soms best wel kleinburgerlijk, zeg maar. En zij had altijd vreemde verhalen en ze hield wel van een borrel. Dus uh, ja, die zorgde wel voor spannende toestanden. Ja, ja. ze staat ook echt in de, in de stadsarchief uh, uh, vermeld. Buscheven. Ja, okay. als uh, hele uh, babba trouwens. Oké, okay, dat is ja. jammer, want ik vind dat ik. Uh, nou, we hadden dit nummer natuurlijk gedraaid als we dit antwoord geweten hadden. <laughs> Daar gaat het niet ja, maar. Uh, nou, haar standbeeldje staat nog in uh, Bartel-Jorenstraat. Uh, Oké. Okay. Ja. Yeah.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 Toppertje. En, ik, en ik meen dat Lennart Nijg uh, het heeft het geschreven. geschreven. Ja, ja, en, ja, ja. Ja, Lennart Adele, ook al... heeft ook al... heeft ook een hoge heksfactor, vind ik. Ja, ja, ja. En Lennart ja. Nijg heeft al eerder geschreven over, een, uh, over de hollenbal met kraantje lek. Ja, heeft een, heb, een mooi lied geschreven. Uh, Zij heeft boven een uh, schoenwinkel gewoond waar ik gewerkt heb. Dus uh, dat ah. is altijd... Ja, ik kwam er iedere dag tegen toen de tijd. De cirkel is rond. Maar we gaan ja, nu naar een, is rond. Uh, naar een volgend nummer. Want we komen een beetje met de tijd.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 I'm